Het is filmregisseur James Cameron gelukt om met een duikboot de diepste plek van de aarde te bereiken: de bodem van de Marianentrog ten noorden van Papua-Nieuw-Guinea in de Stille Oceaan. Maker van films als Titanic en Avatar is een aantal uur op 11 kilometer diepte gebleven om opname te maken van planten en dieren.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 Van en naar Schiphol rijden minder treinen omdat bij werkzaamheden in de Schiphol tunnel mogelijk asbest is vrijgekomen. Spoorbeheerder ProRail is bezig met de onderzoek en daardoor is de tunnel voor een deel dicht. Reizigers moeten rekening houden met een extra reistijd van meer dan een uur. Als er geen asbest gevonden wordt kan de Schipholtunnel rond 8 uur weer helemaal gebruikt worden. ProRail weet niet hoe lang de tunnel dicht blijft als er wel asbest gevonden wordt en dat opgeruimd moet worden. En dan nog het weer. In het zuiden helder en het noorden is nog lage bewolking en mist. Het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Show. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staat 167 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 3 kilometer. A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Barneveld en Afrit Bunschoten 9 kilometer. A4 de richting Amsterdam tussen Leidsendam en Zoeterwoudendorp 6. A8 Zaandam richting Amsterdam voor Oostzaan 4. En op de A9 ook maar richting Amstelveen bij de Afrit Haarlem-Zuid ook 4 kilometer. A12 de richting Utrecht bij Reewek 6 kilometer en verderop voortknopen nu net, nog eens 4 op de A12 Arnhem richting Utrecht bij Driebergen 3 drie kilometer. A13 en Haag Rotterdam bij Delft 3. A15 Gorkum richting Rotterdam bij Sliedrecht Oost 5 kilometer. A27 Breda richting Utrecht tussen de knopende Evedingen en Lunetten 6. En op de A28 Zwolle Utrecht tussen Amersfoort-Vathorst en Leuze-Zuid 9 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 you keep playing where you shouldn't be playing and you keep Dat was Nancy Sinatra met Diesel Boots Armade for Walking. C -F -M.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 Yeah. Oh no. Some like it all Something Some like it h so like it all I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 Frauenchor am Straßenwand der für mich singt Ik lehne mich zurück und guck ins tiefe Blau Schließ die Augen und lauf einfach geradeaus der Straße steht ein Haus am See. Orange, blau, liegen auf dem Weg Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön hm, Alle kommen vorbei, ich brauche Gesichter en keiner kennt mijn Namen Alles gewinnen, beim spiel met gezinkte Karten Alles verlieren, Gott hat einen harten linken Haken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 Ja, uh, wij wandelen dikels in Brabant en dat kennen we onder Zandvoort en dan uh, gaan we verderop uh, gaan we het zoeken en uh, vorig jaar kwamen wij zo doen hier in Zandvoort uit Egmond aan Zee, dat is ook een goeie, dat doen wij ook, uh, Alkmaar uh, doen we. Dus, wij oefenen eigenlijk voor Nijmegen, dus zo werkt dat nou eenmaal, hè. oefenen oefening voor Nijmegen, dat is vier dagen achter elkaar, dit is één dag, maar dat is een goede oefening? Dat is een goede oefening, wij doen de winter doorbrengen, We spreken één dag per maand spreken we af dat we gaan wandelen, en dan wandelen we gewoon heel een dag van softus tot s'avonds, tenminste, in de loop van de middag komen we dan kapelletjes tegen altijd bij ons in Brabant, dat zijn kapelletjes. Het uh... <laughs> ja, zijn kroegen <laughs> ja, Het zijn gewoon kroegen, natuurlijk. dacht ik al Jij Vertel eens even, want het is natuurlijk echt Brabants hè? Ja ja, dat noemen wij Capelles noemen we in Brabant kroegen Of afees En uh, dat is, wij lopen tot een uur of um, Drie, half vier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 Dat we met de trein naar Breda kunnen. Want als we bezopen zijn, dan lukt het natuurlijk niet. Dan dacht ik altijd dat wandelaars hele gezonde mensen waren. Maar dat is er wel een bierkeer in ieder geval. Dat is duidelijk. Hey, hartstikke leuk dat jullie er zijn. Uh, ja, ja. Uh, ik zou zeggen, heel veel plezier. We gaan straks nog terug met de trein dan. Dank je wel. Nee. Wat? Die... Met de trein terug? Nee, nu met de auto. Maar drie biertjes, dat kan wel. Dat kan wel. Nou, vanaf uh, Terras Café 4, deze zeer gezonde wandelaars, gaan we weer terug naar jullie. Uh, als jullie een uh, beetje in de gaten, hè Rob? Ja, zeker. Uh, Oké, okay, helemaal goed. Dankjewel, Rob. En uh, we gaan naar de uh, Jop de wedstrijd van vandaag. SV voor tegen Zuidoost-Beemster. Job, goedemiddag. Ja, goedemiddag, uh, hier in de studio en op straat en de luisteraars uit hart. Inderdaad, uh, SV Zomvoort ZOB 11 november van het vorige jaar Ontaarde dat die wedstrijd bij ZOB in een gigantische matpartij. Iedereen deed een man of 10, 15 van de tribune ook nog. En dat, uh, dat heeft alle twee ploegen vijf punten verkocht. Um, een van de aanstichters van toen, dat was Billy Kester, die is er vandaag niet bij, die uh, is geschorst. De zondeveld is geschorst. En dat betekent dat uh, bijvoorbeeld Michael Kijl in de basis staat en dat uh, ook, uh, even kijken, uh... nee, die was er vorige week al bij. Nee, oké, okay, nee, de test is goed, dat klopt omdat ik net zeg. Um, um, Michael Kijl staat nu op het middenveld. Voorheen hebben we vandaag Night Show Timo, De Reus en uh, Maurice Mol. En uh, daar moet het gevaar van Zandvoort vandaan komen. Sterk middenveld, maar dat is Zandvoort eigen. En de Z is nu een minuut of twaalf oud. Heeft even stilgelegen. Omdat de keeper een, een shot aan dat sterk leek op dat van Zandvoort. Dit moest even verwisseld worden. En nu spelen we dan ongeveer een minuut of twaalf. En er zal nog wel wat tijd bij komen, want we zijn te laat begonnen. Um, Zandvoort staat op gelijke hoogte met ZOB. Alle twee evenveel punten. Alleen Zandvoort heeft een beter doelsaldo. En daardoor staat Zandvoort op de zesde plaats en zet B op de zevende. Nou, dat zijn zo'n beetje de, de perikelen en de, de, de informatie en volg aan het eerste uh, uh, verslag van deze wedstrijd, want er is verder nog niks gebeurd. Vroeger gaan heen en weer. zijn zijn elkaar nog aan het tafpasten. En uh, ik maak er sterk dat er we toch dan straks nog bedoelkunde zullen komen. Dankjewel, Joop. Ja, doe de studio. Dankjewel, Joop. En graag tot straks.